uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie van New York heeft gisteravond minstens 200 betogers opgepakt. De verwachting is dat er meer aanhoudingen bij zullen komen. Het was wel beduidend rustiger op straat dan een dag eerder... toen er volop winkels werden aangevallen en geplunderd. De afgelopen nacht liepen demonstranten door dezelfde straten... en de politie stelde zich terughoudend op. Sinds 8 uur plaatselijke tijd geldt in meerdere steden... waaronder New York, een avondklok. Van de werknemers die nog geen vakantiegeld hebben ontvangen... werken er relatief veel in de zwaar getroffen evenementensector. Ook komen er bij het meldpunt vakantiegeld... klachten binnen van horeca-medewerkers en personeel van contactberoepen. Vakbond CNV kwam met dat meldpunt nadat bekend werd... dat 8% van de werkenden nog geen vakantiegeld had gekregen. De vakbond benadrukt dat vakantiegeld een wettelijk recht is. Sommige werkgevers zeggen dat het vakantiegeld later alsnog wordt gestort. Het aantal passagiers dat in april van en naar Nederland het vliegtuig nam... is met 98% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het ging om zo'n 134.000 mensen die op het vliegtuig stapten, meldt het CBS. De Verenigde Staten en Duitsland waren de meest voorkomende bestemmingen. Ook was er 25% minder vrachtvervoer. En Koninklijke Horeca Nederland wil ondernemers helpen om hun coronaboetes aan te vechten. Aanleiding is het antiracisme-protest van afgelopen maandag op de Dam in Amsterdam... Volgens de horecabranche voelt het als onterecht dat mensen in de horeca boetes krijgen. Terwijl er geen consequenties waren voor de duizenden demonstranten die maandag geen afstand hielden. De branchevereniging roept ondernemers op om zich te melden. Het weer. Vandaag is er een mix van zon en wolken met in het zuidoosten kant op een bui. Het wordt maximaal 18 graden in het westen tot 26 in het oosten. En vanaf morgen wisselvallig en koeler met af en toe regen. Dit was het NOS Journaal.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 Met nu. Voorstand voor de regio. Goedemorgen luisteraars en welkom bij ZFM. Mijn naam is Jaap Funnekotter en de komende twee uur ben ik presentator van dienst met een mooie mix aan muziek en actualiteiten. We begonnen de uitzending met de London Starlight Orchestra die een mix speelde van twee melodieën, twee herkenningsmelodieën, Top Gun en het nummer Take My Breath Away. Zoals iedere dag heb ik weer een artiest van de dag... en zoals ik gisteren al vermelde, vandaag is dat een duo... namelijk Ramse Shafi en Lisbeth Liest. We gaan luisteren naar Pastorale. Mijn hemel blauw met gouden hallen... mijn wolken torens, ijskristallen, kometen, malen... Mijn planeet en aard, alles draait om mij. En door de witte wolkenpoort tot diep, onder de golven mijn vuur, mijn liefde zich in de aarde. Bij het water speelt een kind en alle schelpen die het vindt, gaan blinken als ik lach. Op mijn gezicht Ik hou van de Koperen kleur Van je licht Ik geef je water In mijn hand En schelpen uit Het zoute zand Met mijn stralen verdroogde mieren In hun dalen en onweersluchten Doe ik vluchten aan als de regen valt Verberg je ogen in mijn hand Voordat mijn glimlach Ze verbrandt in vuur en liefde Mijn gouden ogen is beter als je nog wat wacht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 Het hemelblauw Ik heb je lief, zo lief Als ik de aarde ga verwarmen Laat ik haar leven In mijn armen van sterren leefde. ik het verre aan Het noordenlicht Soms ben ik als koken bloot, ik ben het leven en de dood, in vuur, in liefde, in alle tijden. kind, ik vraag je, kijk omhoog vandaag, span ik mijn regenboog, die is alleen voor jou. Wanneer je vanavond gaat slapen in zee en vliegen langs jouw hemelbaan, ik wil niet je meer bij jou van van de zon. Ik heb je lief. Ramse Chafie en Lisbeth Liest, Pastorale. Iedere uitzending draai ik wel een aantal Spaanstalige nummers. Mooie muziek, zeker wanneer de zon schijnt. En de zon schijnt ook vaak in die Spaanse nummers. Klinkt die door in de muziek. En dat geldt zeker voor het komende nummer. Hoewel dat niet door een Spaanse zanger of zangeres wordt gezongen. Maar door een koor uit Amsterdam. Coro Flamenco. Normaal wordt de flamenco door één persoon gezongen. Maar er is een koor in Amsterdam... wat bestaat uit uh, mensen die Spaanstalig zijn... die uit het Spaanstalig <coughs> gebied komen. En een aantal Amsterdamse dames... die samen dit koor hebben gevormd... onder de naam Calle Real. Ik heb ze laatst een keer live zien optreden... en toen gelijk de cd van ze gekocht die ze hebben uitgebracht. Luister naar Calle, Calle Real met het nummer... Amor mío. En dat was dus Coro Flamenco. Nou, als dat niet flamenco-achtig klonk, dan weet ik het niet. Een ontzettend leuke groep. Als u in de kans hebt een keertje naar een van hun optredens te gaan, als dat weer in de toekomst mogelijk is, zeker doen. Je hebt een ontzettend leuke middag of avond. Natuurlijk zitten er ook altijd Franse nummers in mijn uitzendingen. En uh, Ik ga nu een nummer draaien van Jo Dassin, a toi, oftewel voor jou. que tu as des fins moi, à tes mots tendres, un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance. À l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera Qui sera à la fois toi et moi À moi À la folie dont tu es la raison À mes colères sans savoir pourquoi À mes silences et à mes trahisons Quelquefois À moi Autant que j'ai passé à te chercher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 Souvenirs que nous allons nous faire à l'avenir et au présent, surtout à la santé de cette vieille terre qui s'en fout, à nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous.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 A toi. Afgelopen maandag draaide ik uh, wat van de cd Berlin van uh, Ilse de Lange, herstel van Ellen ten Damme. En uh, dat was für mich, zoals Rote Rozen rekenen, maar dat was oorspronkelijk natuurlijk een nummer van uh, de beroemde Duitse zangeres Chansonnière Hildegard Kneef. En we gaan dan ook nu naar het origineel luisteren. Hildegard Kneef met Für mich, Zoals Rote Rozen Rekenen. Met 16 sagte ik stil: Ik wil, wil groot zijn, wil ziegen, wil froh zijn, niet lügen. Mit 16 sagte ich still, ich will, will alles oder nichts. Für mich soll's rote Rosen regnen. Mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Die Welt sollte sich umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten. Und später sagte ich noch, ich möchte verstehen, viel sehen, erfahren, bewahren und später Sagte ich noch, ich möchte nicht allein sein und doch frei sein. Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen, das Glück sollte sich. Zang verhalen Es soll Mein Schicksal Mit Liebe Verwalten Und heute Sage Ich still Ich sollt mich fügen Begnügen Ich kann mich nicht fügen Kann mich nicht begnügen Will immer noch Siegen will alles oder nichts. Für mich soll's Rote Rosen regnen. Mir sollten ganz neue Wunde begegnen, mich fern vom Alten. Das meeste halten. Ik wil. Ik wil. Hildegard Kneef. Prachtig nummer altijd. Van wie we de laatste tijd niet zoveel meer horen, jammer genoeg, is een Nederlandse zangeres die ik ontzettend kan waarderen. Ik heb het over Mathilde Santing. Dus ik heb een wat oudere cd van haar, Texas Girl and Pretty Boy, maar is afgestoft om te luisteren naar een nummer gecomponeerd oorspronkelijk door Randy Newman, Lonely at the Top. Dat was Mathilde Santing, Lonely at the Top. Uh, ik ga weer wat voor onze artiesten van de dag... Ramses Shafi en Lisbeth Liest draaien. Een van uh, mijn lievelingsnummers. Een nummer wat uh, beschrijft wat uh, echte, hechte vriendschap uh, voor je kan betekenen. En Ramses en Lisbeth waren natuurlijk door hun hele leven lang uh, vrienden... Uh, Zeker in het laatste gedeelte van Ramses' leven... wanneer Lisbeth toch hem regelmatig kon opzoeken. Het project nog met Alder Liefste... waar een aantal van Ramses' succesnummers... met Lisbeth en Alder Liefste gezongen werden. Maar wij gaan terug naar een tijd eerder... en luisteren naar dit prachtige nummer samen. Er is met ons nog iets vreemds aan de hand... Honderd jaar reizen we al door het land, tegen orkanen en stormen bestand. Schip is nog nergens vergaan of gestrand, samen hier, samen daar, jaar op jaar. We nog geen ene moer verdienden Toch vrienden, steeds vrienden Door de jaren heen Als ik weer barster was, bleef jij me trouw gaf me wat ik wilde geven aan jou Bracht me wat ik zo graag meebrengen wou Wist dat ik jou niet alleen laten zou Samen hier, samen daar, jaar op jaar Toch wel een van de beste nummers over het begrip vriendschap uh, wat ik ken. En natuurlijk fantastisch uh, gezongen door Ramses en Lisbeth. Het uh, is net half elf en dat betekent weer tijd voor de lokale en regio-actualiteiten En daarvoor heb ik natuurlijk Jelmer Koper aan de lijn. Goedemorgen Jelmer. Ja, goedemorgen. Daar ben ik weer. <laughs> Vertel, wat heb je voor ons vandaag in petto? Nou, er is de afgelopen 24 uur uh, weer genoeg gebeurd, dus ik heb weer uh, het een en ander klaarstaan om te beginnen. Uh, de burgemeester is erg tevreden met hoe de ondernemers uh, de nieuwe situatie wat betreft de horeca hebben opgepakt. Dat laat hij weten op zijn Facebookpagina. Want uh, maandag om 12 uur mochten na ruim 11 weken de ondernemers ook in Zandvoort weer de horeca openen en hun terras uitzetten. In de Haltestraat krijgt de ondernemer meer ruimte van de gemeente om zijn terras uit te zetten... Want de hele maand juni is deze straat afgesloten voor auto- en fietsverkeer tussen 12 uur middags en 12 uur nachts. Dat was al bekend. De komende dagen zal de gemeente gaan evalueren en verder kijken hoe alle belangen die daar samenkomen, uh, wonen, winkelen en uitgaan binnen de beperkingen van de regels goed in balans kunnen worden gebracht. De burgemeester brengt een groot compliment aan de ondernemers en is trots hoe zij met de nieuwe situatie zijn omgegaan. 1 juni is tot nu toe de grootste stap geweest in de versoepelingen. Ook de musea, bioscopen en restaurants mochten hun deuren weer openen. In een fotocompilatie uh, op de Facebookpagina van ZFM Lunchroom, het nieuwe middagprogramma, zie je hoe de terrassen in het centrum van Zandvoort uh, weer geopend werden en hoe dat eruit zag. Dan het volgende. Circa 7 op de 10 ondernemers verwacht dat het bedrijf de coronacrisis zeker of zeer waarschijnlijk zal overleven. Dit, zijn, uh, dit blijkt uit resultaten van een uh, onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 1800 ondernemers... in de periode van 14 tot en met 24 mei. Ondernemers geven aan momenteel vooral bezig te zijn met het vinden en of behouden van klanten. Voor ZZP'ers geldt dit in grote mate... In grotere mate dan voor het MKB. Het MKB is daarentegen relatief vaker dan ZZPF bezig met financiën op orde brengen. Kostenbesparingen realiseren, financiering of extra kapitaal vinden en interne processen op orde brengen. Bovendien zijn ondernemers druk bezig met voorbereidingen en of aanpassingen om te voldoen aan de anderhalve meter regel en hiermee op de toekomst uh, voorbereid te zijn. Dan het volgende. De politie Zandvoort uh, is op zoek naar een naakte man in de omgeving van de Kostverlorenstraat in Zandvoort. Afgelopen tijd zijn er diverse meldingen geweest over de naaktloper. Hij zal tussen de 40 en 50 jaar oud zijn. Met meerdere eenheden hebben agenten in het Kostverlorenpark gisteren gezocht. De man is nog niet gevonden. De politie onderzoekt de zaak. Ook worden de getuigen verzocht de politie in te schakelen. De politie is bereikbaar op het welbekende nummer 0900 8844 of u kunt ook uh, anoniem bellen op telefoonnummer 0800 7000. Skaters starten petitie voor een opknapbeurt van hun skatebaan. Ja, want het is voor de skaters uit Zandvoort en omgeving een, door in, een doorn in het oog om hun skateplein aan de Valennetweg in Zandvoort zo verpauperd te zien en starten daarom maandag een petitie. Hiermee willen zij de gemeente oproepen de skatebaan eens grondig aan te pakken. Mede-initiatiefnemer Niek Drommel is deze petitie gestart om zijn dorpsgenoten te ondersteunen die al jaren op de skatebaan komen. Hij vindt het dan ook echt van groot belang dat er iets aan het onderhoud wordt gedaan. Want het ligt naar eigen zeggen vaak vol met stukken glas en afval. De inzet, meer ruimte voor het skatepark, meer graffiti muren, betere objecten, maar vooral meer onderhoud. Vertelt Nick Drommel gisteren tegenover N.A. Nieuws. De skaters willen nu eens echt gehoord worden en niet steeds worden afgewimpeld, is, uh, blijkt uit zijn reactie. De petitie is inmiddels al meer dan 100 keer ondertekend binnen 24 uur. Tot zover het laatste nieuws uit Zandvoort en omgeving. Nou, Jan, dankjewel. Dat uh, was weer hoogst informatief. Uh, ja. Ik ben er morgen niet, maar ik ben, ik ben ervan overtuigd dat jij morgen met mijn naamgenoot Jaap Koper... dat je daar ook weer het nodige te melden zult hebben. Zeker. En vanmiddag uh, om 1 uur is er natuurlijk weer een nieuwe uitzending van ZFM Lunchroom. Uh, deze is van Hans Wassenaar, die is ook weer gezellig terug uh, op de radio. En het is wel heel bijzonder, want deze uitzending heeft hij vanuit huis uh, opgenomen. Dat gaat de komende weken uh, nog wel gebeuren op de woensdag. En natuurlijk, morgen zijn we ook weer uh, terug met de laatste uitzending van de week van uh, het nieuwe middagprogramma. En uh, ik kan je vertellen, het wordt een, een spannend programma, uh, weer bomvol. En hou onze Facebookpagina in de gaten van ZDFM Lunchroom, want er komt vanmiddag een nieuwsbericht op. Uh, ja, dat is een primeur. Dus uh, ik zou zeggen, hou, hou me op de hoogte en blijf op de hoogte via de Facebook. Oké, okay, en hoe laat begint dat programma's programma smiddags? Uh, tussen 1 en 3. Tussen 1 en 3. Nou, allemaal luisteren. Jelmer, bedankt weer. Ja. Bye, bye. Dat was eens dus even heel wat anders. Tata Mirando en zijn Gypsy Orkest met twee gitarren. In de jaren 70, 60 en 70 van de vorige eeuw... was de Zigeunermuziek ontzettend populair hier in het land. En veel restaurants die nog live muziek hadden... hadden dan zo'n strijkje, een Gypsy strijkje... die prachtige muziek speelde. Ik denk aan de familie Mirando, die natuurlijk erg bekend was... Maar ook aan de familie Veres, Lajos Veres... en zijn dochter Mar Mariska, die natuurlijk in het popgenre actief was. En ook het orkest van Gregor Zerban. Dat waren de dagen, hoogtijdagen van de Gypsy-muziek. En ik dacht, het is wel eens aardig om daar nog eens even wat van te laten horen. Een zangeres waar ik ook graag naar luister... is de Amerikaanse Tammy Wynette... Een van de bekendere country zangeressen en hier zingt ze het nummer Sometimes When We Touch. You ask me if I love you and I choke all my reply. I'd rather hurt you, honestly, than mislead you with a lie Who am I to judge you on what you say you do? I'm only just beginning in the was Tammy Wynette. En dat prachtige mannengeluid, die prachtige mannenstem, die was van Mark Gray. Die Tammy in dit duet terzijde stond. Uh, Trouwen luisteraars weten dat ik aan het eind van het tweede uur, als afsluiting van het programma, altijd uh, een uh, nummer van Robert Long draai. En niet zomaar een nummer, maar uh, altijd het nummer. Meer dan ooit. Maar ik dacht het is toch wel eens aardig om ook gedurende de uitzending... nog eens een keer wat anders van deze hele goede zanger uh, te draaien. Prachtig repertoire. Fantastische LP's in dat tijd. Veel te vroeg overleden. En daarom gaan we nu luisteren naar De Grote Polonaise. Je moet al zoveel om gewoon te overleven Er is al zoveel dat je doet, omdat het moet Er is al zoveel stress, je zou het haast begeven En zoveel eisen waar je toch nooit aan voldoet Toch kijk je elke avond heel bewust naar Nova En zondagsmiddags naar die heumigroenteman Tot je in slaap valt halverwege op de sofa Want diep van binnen vind je er geen flikker aan toch blijf je zoeken naar wat waar en waardevol is. En jij bent lid van Greenpeace en van UNICEF. Je vraagt je dikwijls af hoe wezenlijk jouw rol is. En vroeg of laat, dan kom je toch tot het besef. Wij lopen allemaal, allemaal, allemaal, allemaal mee. Heel gedwongen in de grote Door de shit en de malaise, langs een vastgesteld tracé. We hebben allemaal, allemaal, allemaal geen idee. Ach, wel niet van die of de finesse. Al heb je nog zoveel interesse, niemand weet van zijn santé. Je hoort en ziet zoveel, je leest al zoveel kranten. Je hebt je werk, je club, je hobby's en je sport De maatschappij bespringt je echt van zoveel kanten Dat je er af en toe haast knettergek van wordt Wanneer je alles moest onthouden wat je hoorde En als je alles moest begrijpen wat je las Dan zou je binnenkort gaan plunderen en moorden Omdat je gek werd van het menselijke ras Toch wil je helder blijven, sterk en evenwichtig je rookt niet meer, je drinkt met mate, jij bent fit Toch denk je af en toe soms even heel voorzichtig Zou dit nou aan en het antwoord is dan shit Leilo. We hebben allemaal, allemaal, allemaal geen idee Ach, wel nee, van details of de finesse Al heb je nog zoveel interesse Niemand weet van zijn santé En ook al vinden we het zelf misschien bezopen In de grote Polonaise, tot we niet meer kunnen lopen. Robert Long bracht dit nummer in 1999 uit. Maar als ik goed naar de tekst luister, dan is die nog steeds zeer actueel. We draaien even wat Portugees. In iedere uitzending uh, probeer ik daar wel iets van te laten horen. En in dit geval van de zangeres Malfada Arnaut. Een, uh, een Portugese fado-zangeres. Uh, debuteerde in 1999 met haar eerste album. Die haar eigen naam als titel had: Malvada Arnaud. En de uh, laatste CD kwam in 2015 uit. Benieuwd of we nog wat nieuwere zaken vandaan gaan horen. Wij luisteren naar Malvada met het nummer Maria. is Portugees toch een muzikale taal. Heerlijk om naar dit nummer van Malfeida Arnaut te luisteren. Maria. Tijd weer voor onze artiesten van de dag. Ramse Shafi en Lisbeth Liest. We kennen het allemaal aan de andere kant van de heuvels.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 Geloofd, geen mens behalve jij en ik. Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvel. Laat alles achter wat je hebt en volg me als je van me houdt. and it's long. Ramse Shaffi en Lisbeth Liest. Prachtig. Nu we het toch over die twee hebben. En met name over Lisbeth. Lisbeth heeft een aantal jaren geleden. een prachtige musical waar zij de, uh, gespeeld. waar zij de hoofdrol van Edith Piaf in speelde. Ze was ook een groot bewonderaarster van Piaf. En ik kwam ineens tot de conclusie toen ik dit programma zat voor te bereiden, dat ik eigenlijk wel veel Frans heb gedraaid tot nu toe... maar nog nooit iets van deze grote artiesten, Edith Piaf. Nou, dat gaan we snel herstellen. Uh, haar succesnummers, Non, Je Ne regrette Rien, uh, La Vie en Rose... maar ik heb gekozen voor een ander nummer, een zeer poëtisch nummer... Uh, Ode aan de Liefde, L'âme à l'amour... Bleu, sur nous peut s'effondrer et la terre peut s'écrouler. De ma part, si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour. Ik nodig me du monde, je me ferais teindre en blonde, si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, j'irais voler la fortune, si tu me le demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi, si tu me demandais. Een jour, vita